En daarvan het eerste hoofdstuk van vers, vers 18 tot en met 25. Wij noemen nu het eerste hoofdstuk van Matthäus vers 18 tot en met 25. Doch vooraf de twaalf artikelen des geloof. Ik geloof in God.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 De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den heiligen Geest. Jozef nu, haar man, al zo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En al zo hij deze dingen in zijn zin had, ziet de Engel des heeren verscheen hem in een droom, zeggende, Jozef, gij zoon het David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit een heilige Geest. En zij zal in een zoon baren en gij zult zijn naam heten, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, voordat vervuld zo worden hetgeen van een heren gesproken is, door den profeet zeggende, ziet de maagd zal zwanger worden en in een zoon baren en gij zult zijn naam heten Emanuel, het welk is overgezet zijnde, God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van een slaap, deed gelijk de engel des heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar een eerstgeborene zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Dat u torens toch niet ontsteken wanneer wij vragen of het u konden behagen in dit avonturen een diep verbeurden zegen te schenken tot levendmaking of tot verlevendiging. Ach uw uitkomst, uw inkomst is uitkomst en geef hopen op de toekomst. Uw inkomst is levendmaking, onderwijzing en onderrichting, door middel van uw woord overlees geworden wordt, met toepassing door den heiligen geest. Genade en vrede zijn met u.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 geborenen uit de dulden, de overste der koningen der aarden. Amen. staat aan de hand van de ijdelbergen catechismus te verhandelen, den elfde zondag afdeling. We zeiden zondag elf, vragen 29 en 30 met haar antwoord. De welke al dus spreekt. Waarom wordt de zoon God Jezus, dat is zaligmaker genoemd, opdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. geloven die dan ook aan den enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken, antwoord neen zij. Maar zij verlogen met de daad den enigen heiland en zalig maken Jezus, of schoon zij met de mond in hem roemen. Want van en 1. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zalig maakt. Met een waar geloof aannemen. Moeten alles in hem hebben. Dat tot hun zaligheid van noden is. Tot dusver. Naar aanleiding van deze vraag en antwoord. Vindt haar grondslag in Handelingen 4, vier, vierde hoofdstuk van Handelingen, en daarvan het twaalfde vers, het twaalfde vers van Handelingen 4, waar Gods woord al dus luidt. En de zaligheid en is in geen andere. Want daarin is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven door de welke wij moeten zalig worden. Tot dus we Vragen we vooraf om een zegen, voor spreken en luisteren. En die kan alleen van u komen, alleen. En wat uw zegen ten leven zal leven blijven. Wat uw zegen door genade dat zal genade blijven. Wat uw zegen als vrucht der eeuwige verkiezingen. Die vrucht zal niet meer verteren of verdorren maar blijven tot in het eeuwige leven. Gij mogen in dit avonturen de sloten van onze harten rukken en genade almachtig indrukken. Dan kunnen we ze niet meer verliezen, maar zullen als verlorenen genade gaan zoeken, naar genade gaan vragen, en om genade verlegen raken. Want wat de wet niet kan, dat kan genade. Wat de wet verdoemt, dat verzoemt genade. Wat de wet wegwerpt, dat raadt de genade nog. Waar de wet het rechtvaardig oordeel over uitspreekt, dat is genade die het oordeel wegneemt. En een eeuwig voordeel des verbond. Verleent, keng en gunt. Die ons in dit avonduren. Nog samenbracht. Ach u is goed. En u doet goed. Ook al lijkt het ons van niet. Dan is het nog waar. Want gij zijt goed. En alles wat van u komt is goed. Maar is uw volk goed om het nog eens in te leven, in onderwerping, in vereniging, de kastijdingen te mogen lieven en de roede des verbonds te mogen kussen en door lijden geheiligd te worden. Opdat ons vlees vernedert, onze zin gekruist, en er maar één kruis overblijft, En dat is het kruis van onze Heer Jezus Christus. Waarvan uw knecht getuigt het zij verre van mij. Dat ik anders zou roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En hij door het kruis Christiën eeuwig thuis in God ontvangt. Dat door bloed en door gerechtigheid. U kan alleen maar goed maken met uzelf. En dat is verlossing van dezelfde. En het ontvangen van uzelf geeft hoop in alle hopeloosheid. Dat geeft moed in alle moedeloosheid. Dat doet aankleven dat gij uw woord vervullen zal. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk aan mij volvoeren vrij. U mocht er onder ons nog eens schrijven, met, met een verbond schrijven en licht. Satans rijk mocht eens ingekort, en het uwe is uitgebreid worden. We mochten nog eens horen, gelijk in de dagen van de Pinksterlingen gehoord werd, wat moeten wij doen om zalig te worden? Wat moeten wij doen om een God en er zou niet anders het antwoord zijn als het naakte geloof alleen. Dat naakte geloven te geloven Indien die gekruiste, in die gehatenen, in die geduldigen, in die aan het vloekhout gestorven is. Dat door het geloof in die voldoening en eeuwige verzoening gevonden wordt. Ach kom. Laat uw woord is onvergetelijk worden gehoord. Laat het zaad woord wat in een donker gezaaid wordt. Wortelen schieten naar beneden. En vruchten naar buiten openbaren. Laat de generatie door het zaad in deze of geen. Vereerlijk mag u Ach kom, er is voor u niets. De wonderlijke dienen. U spreekt en het is uw gebied en het staat Om zondags tot zondaren te maken. En ze daarna door bloed tot heiligen te maken. Gij mocht uw wonderlijke genaden verheerlijken daar. Waar ze is en te gemist wordt. Daar waar u ze geschonken heeft en waar men ze niet meer vinden kan. Daar waar u zelf aanvankelijk verheerlijkt heeft en nogthans niet weten hoe ze ooit in uw beeld hersteld zullen worden. Waar gij aanvankelijk uw genade in verheerlijkt heeft en nogthans missen de persoon genade. Die de vruchten van de boom des levens gesmaakt hebben en nog een boom missen. Die de zoete woorden van uw gezalfde lippen hebben vernomen. Ik ben de weg en toch missen ze de weg maar. En ik ben de waarheid en toch vrezen ze maar het alles leugen en bedrog. En ik ben het leven en toch verkeren ze meest maar in de dood. Ach, laat in dit avontuur. U wordt vervuld, bevestigd, maar geworden, ik leven, en gij zult leven. En dan is uw volk nog nooit te ver weg geweest, om ze niet op te kunnen zoeken. Dan heeft uw knecht betuigd, ah, ik zoek uw knecht. schoon hij uw wette schot, want hij volhoudt naar uw te hoort. Gij zijt het toch ook, God, die het weggedreven nog. Het verlorene bezoek met goddelijke liefde, barmhartigheid en genade. Laat onze een samenkomst eens verbleid worden door uw inkomst, terwijl ik alles is. Dan is het verlies voor de duivel en de wens voor die het ontvangt. Ach, kom, laat ook uw slagen. De welke we ook in dit middaguur weer vernomen hebben van dat huwelijk dat gebroken is. En welke weet u we weer op aarde meer is. Ach gedenk die familie. Laat het toch geheiligd in zo'n korte tijd van een sterke man een gestorven man. In zo'n korte tijd van een gezonde boer een gestorven boer. Ach heren wat is toch de mens. Gij mocht die familie ondersteunen en verwaardigen dat deze slag tot verslagenheid en tot een innerlijke verbrijzelingen des harten dit huwelijk is weer midden doorgebroken opdat zij verbroken werden tot een nut verbroken werden tot een heil verbroken werden om als verbroken schepselen door de offer aan de Christi Geheel, gezal, en de geheiligd mochten worden ten eeuwige leven uit genade, Amen. Zingen we nu van de 98e psalm, en daar van het eerste en tweede zangbed. En inmiddels krijg je ieder gelegenheid zijn liefde gaven af te zonden. Zing, zing een nieuw gezang de here, die een grote God die wonder deed. Zijn rechterhand vol sterk den heren, zijn heilige aan brocht, heil naar licht. Dat heilige God nu doen verkonden. Hij heeft zijn gerechtigheid zo vlekkeloos. En ongeschonden voor het heidendom ten toon dat is het eerste en het tweede van de 98e psalm. in zondag 10 beluisterd, wat nuttigheid wij daarvan hebben, dat wij weten dat God alles geschapen heeft, en nog, en nog, dus nu nog, door zijn woord onderuit, ja. Gelukkig, als dat weten beleven mag, dan mag je ook eenmaal weten waar je van beleefd hebt. En dan mag je weten waar je ervan beleefd hebt, dat zal het maken. Dat kan alleen strekken tot welzijn voor onze ziel. Anders weten we met een dode wetenschap. Een wetenschap die net zo dood is dan een geestelijk is. Dat is een wetenschap die een mens laat zoals die is. Ze ontneemt hem niets en ze geeft hem niets. Dat is een wetenschap. Daar kan een mens oud mee worden, er gebeurt niets. Maar de wetenschap die uit de bevinding vloeit. En in de bevinding geopenbaard wordt. Daar lezen we van Job 19. Ik weet, dat is ook een weten, dat mijn verlosser leeft. En dat hij ten laatste over dit mijn stof zal opstaan. God zal het laatste woord voor mij Het laatste woord van God zal voor mij en elk mens krijgt straks een laatste woord. En aan dat laatste woord hangt het eeuwige leven. Of den eeuwige de eeuwige. Aan dat laatste woord hangt een eeuwig wel. Of een eeuwige heb. De heidelbergen spreekt over weten. En zodanig weten, de welke door een geheiligde kennis, door een reine kennis, door een geestelijke kennis, in ons leven is geopenbaar. En daar getuigt ook David van, geen leed, zal het ooit uit mijn geheugen wissen wat God gedaan heeft. Geen leed zal het ooit wegnemen wat er in mijn leven gebeurd is. Al zal het ongenoegzaam zijn tot zaligheid, dan zal ik nogthans weten wat er gebeurd is. Want Gods werk gebeurt aan de binnenkant, aan het hart En daar legt God zijn werk neer en openbaar te stellen. En wanneer de IJdelbergen dan vraagt waarom, en hoe wordt het woord waarom niet meer in te gaan? Want het woord waarom daar is de wereld vol van. Daar is geen huis waar je waarom zijn. Er is geen mens op de wereld die je waarom zijn. Elk mens heeft zijn eigen waarom. Zij lichamelijk, zij naar zijn ziel. Het zij persoonlijk, of het zij met zijn vrouw, of het zij met zijn kinderen. Er zijn zoveel waarom ze dat er mensen op de wereld zijn. Er zijn zoveel waarom ze dat er mensen op aarde zijn. Elk mens heeft zijn waarom. En dat waarom, dat krijgen wij niet beantwoord. Want in de eerste plaats. geeft God geen rekenschap van zijn daad. Dat hoeft hij niet te doen. En dat doet hij niet ook. Maar dat kost de jood. Die schreef in zijn leven, op den bodem aller vragen, legt der wereld zonder schuld. Dan hoeven we niet lang meer te vragen. Dan heb alle ellende, heb maar één oorzaak, en dat is de zon. Dan heb al hetgeen wat op aarde die mens teleurstelt, maar één oorzaak, en dat is de zon. Dan heb alle krankheid, maar één oorzaak, en wederom de zon. Dan heeft het sterven maar één oorzaak en wederom de zonde. Dan heeft de dood maar één oorzaak en wederom de zonde. Dan heeft de hel maar één oorzaak en wederom de zonde. De toren Gods geliefden, de welke baart en verklaart, legt in de heilige schriften, is een toren die billig is, is een toren die rechtvaardig is, is een toren die heilig is, en rein is, en rechtvaardig is, waarvan de 119e psalm zingt, Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten, Gij van ons dat we op uw waarheid letten, en dat letten, dat is alweer een vrucht des geestes, want wij letten nergens op als op ons eigen. We hebben alleen maar erg in ons eigen. Maar we zullen nooit letten op de majesteit God door ons geschonden. Op de ere God door ons onteerd. Op de heilige deugde God door ons geschonden, jongen en oud. Dan is het waar wat de waarheid er in is van zegt. Gij weet door allerhoogste majesteit elk mens zijn zielen op aarde in de ijdelheid der ijdelheden. Waarom wordt de Zone God de enige lieveling van den Vader, die de hemel volmaakt? De enige Zone God die de Bijbel volmaakt. Den enige Zone God, de welke zalig, het rampzaligste. Het God het minderwaardigste. Dat wordt door zulk een zone God, de welke eens wezen is met de Vader, van dezelfde natuur van de Vader. Dezelfde willen des vaders, want al zijn de drie personen, zijn er geen drie naturen, maar één goddelijke natuur, geldende de drie personen. En al zijn de drie personen, zijn er nogthans geen drie goddelijke willen. De wil des vaders is de wil des Zoons, en de wil des zons is de wil des heiligen geestes, deze drie zijn één in willen. Van gelijke eeuwigheid. Gelijke majesteit. En gelijke heerlijkheid. En gelijke onsterfelijkheid. Der goddelijke drie eenheid. De vader is geen seconde ouder dan de zoon. En de zoon is geen seconde jonger dan de vader. Zij zijn van eeuwigheid tot in der eeuwigheid dezelfde. De vader is almachtig, de zoon is almachtig, de vader is alwetend, de zoon is alwetend. En deze drie geliefden, die hebben we alle drie nodig, tot zaligheid onze zielen. De vader is van zichzelf, de zoon is uit de vader en de heilige geest wordt van den vader en den zoon gezonden, dien zoeten, heilige geest, waarmee Christus gezalfd is zonder maten, als een profeet om het onwijze wijs te maken, als een hoge priester om het onverzoendelijke te verzoenen, en als een koning zijn kerk te bewaren en te beschermen, en zijn woorden vervullen, niemand zal ze rukken uit mijn hand. Hij mag ze zelf kastijden, hij mag ze zelf geestelen, hij mag ze zelf verdrukken, hij mag ze zelf door de diepste wegen doen doorgaan, maar ze eindigen ten slotte buiten zichzelf in hem. En dat is het hoofddoel, God, om buiten zichzelf zich te laten zaligen in Christus, terwijl ik ineens wezen is met de Vader, eeuwiglijk en aanbiddelijk, zodat de waarheid die me zegt waarom wordt de zoon God, Jezus, die naam geliefde die heeft hij niet van mij nog van u. Jezus is geen zelfbenoeming, dat is zijn naam, wel zoals hij God is. Zoals hij God is, is hij zelfbenoeming, dan geeft hij zich zelf naam. Als almachtige, alwetende, alwijzen, maar zoals hij Jezus is, dan heeft hij zijn naam van de Vader, die hem niet alleen gegenereerd heeft, in dat goddelijke wezen zijn ten eens wezens met de Vader de welke de Godheid mede gedeeld wordt, niet zoals hij God is, maar zoals hij de zoon is. En van den Vader niet alleen gegenereerd, maar ook gebaard als een enige geboren zoon, zodat we hierin echt. Onbegrepen wonder wederom aanschouwen van den vader gegenereerd en gebaard tot zijn enig geboren zoon. Het welk beter te bewonderen als te bepreken is. En nu mag u mag ook wel zeggen wat een eeuwig wonder dat God de vader zo'n lieve zoon heeft. Dat God de vader zulk een zoon heeft die eens wezens met hem is. Dat hij zulke een zoon heeft waarvan die betuigt in spreukenacht als zijn voedsterling. Als zijn enige, als zijn geliefden, Waarvan we lezen in het Evangelie van Johannes, dat derde hoofdstuk. Als u lief heeft, God de wereld gaat de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon niet gespierd heeft, wie zou hem niet gespaard hebben? Wie zou zijn zoon niet gespaard hebben? Wie zou zijn zoon niet buiten dat lijden gehaald hebben wij niet? Maar hier ziet geliefde die nergens is als daar. Hier ziet geliefde zonder weergaat. Hier ziet geliefde die niet even naakt. Maar de welke de allerwonderlijkste liefde waarvan zelf David betuigt. Deze liefde is wonderlijker dan de liefde der wijven, Want dat is van wederzijds, maar deze liefde komt daar vandaan. Je hebt zijn oorsprong in het welwaar God En die openbaart zich in de tijd waarvan Johannes de apostel betuigt in zijn zendbrieven. Ziet met welke grote liefde de Vader ons lief gehad heeft. Dat wij kinderen godsgenaamd zouden worden. En dat zonder verlies van recht, zonder verlies van zijn deugden, zonder verlies van de waarheid. Nee, met verheerlijking van al zijn deugden. Een goddeloos mens dat een kind maakt. En zulk een kind, die een erfgenaam Gods wordt en een mede-erfgenaam Christi. Waarom wordt de Zoon een God, Jezus? Dat is zijn persoonsnaam. Dat is de naam die is zijn eigen. Dat is de naam die hoort bij Jezus. Dat is de naam die die ontvangen heeft van de Vader. In de weg der zaligheid. Want de Vader heeft zijn Zoon verordineerd. Om te zijn wat niemand kon zijn. En om te staan waar niemand kan staan. Die heeft zijn zoon verordeneerd om te doen wat niemand kan doen. Dat heeft hij de ganse weg der zaligheid naar zijn oneindige wijsheid. En onveranderlijke liefde met zijn zoon raad gehouden. Met wie kon de vader dat beter doen dan met zijn zoon. En met wie kon de zoon beter raad houden dan met de vader? Ik ken den vader, zegt hij, zijn een. En die hebben samen raad gehouden in welke weg. Of een doemeling een hemeling kon worden. In welke weg of een ellendeling een hemeling kon worden. In welke weg of de grootste zon daardoor God om Komhijs. En gezalig kon worden. Die hebben te samen raad gehouden, geliefden. En zijn naam is raad. In de diepte der eeuwigheid heet de zoon. Van den vader. Die uitverkoren ontvangen heeft zijn aanvaard. Hij heeft ze allen aanvaard tot de laatste toe. En hij heeft zijnzelf gegeven tot de laatste toe. En hij heeft voor allen hetzelfde betaald, zijn leven, zijn bloed, zijn gerechtigheid. Hij heeft voor allen hetzelfde betaald, namelijk zijn dood. Waarom wordt de Zoon God, Jezus, dat is zaligmaker genaamd. En als Jezus de geen God geweest had, hij had nooit die zaligheid kunnen aanbrengen. Want hij moest ze aanbrengen onder een God die een verterend vuur is. Hij moest ze aanbrengen onder een vloekende wet. Hij moest ze aanbrengen in een weg. Waarin geen weg meer was als een weg des doods. Een weg der hellen. Hij kon ze door geen andere weg meer aanbrengen. Dan door afleggen van zijn leven. En dat afleggen van zijn leven. Dat is het geven van het eeuwige leven. Deze goddelijke Heere Jezus, die wordt Jezus genaamd. Dat is zaligmaker. Dat zijn werkgeliefden, maar dan zal er ook wat zalig te maken zijn. Dan zullen er ook wezen die zalig gemaakt zullen worden. Dan zullen er ook zijn die die verworvene zaligheid die lachtig zullen worden. Want hij draagt die naam niet te vergeten. Hij is maar niet zaligmaker, zomaar kan je denken, hij is zaligmaker in daadzaken. In zaken die als goddelijke daden geopenbaard worden. En zijn naam is zaligmaker. In het Grieks noemen ze hem een medicijnmeester terecht. Is er een kwaal waar hij geen medicijnen vreemd? Ze noemen hem ook heelmeester. Is, zijn er wonden die door hem niet geheeld kunnen worden? Zijn er slagen die door hem niet geheiligd kunnen worden? Zijn er slagen geleden waar men ten, ten slotte niet van zeggen zal? Ik dank u Heere, dat gij torenig op mij geweest bent. Uw toren is afgekeerd. Hij is Jezus. Neem in de naam Jezus uit de schrift te weg. Dan blijft er niets over als een rechtvaardig God. Oordelen, dood, hel en verdoemen is meer niet. Meer niet. Maar het is de naam Jezus, de bloem van den bovenste hemel. De roze van Saron. Waarvan de bruid getuigt als hem ziet. Zeggende, zulk is mijn liefste. zulke een is mijn vriend, gij dochter van Jeruzalem. En aan ze aan de bruid vragen. Hoe op het staat met haar liefde, dan zegt ze: Mijn liefde is blank en rood en dragen de banieren boven tienduizenden. Zij heeft hem gezien, zij heeft hem aanschouwd. Ze zij hebt zijn stemmen gehoord. En die zijn stemmen gehoord hebben, die zullen hem volgen. En een vreemde, die zullen ze niet volgen, de ze zijn stem niet kennen. Hij is die enige goede herder die zichzelf laat slachten voor zijn schapen, die zichzelf laat doden voor zijn schapen, opdat zij leven zouden in hem, en leven zouden door hem, en dat ze het leven van den vader zullen ontvangen, in de oneindige en eeuwige barmhartigheid van Jehovah, de welke in het betuigd, en ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde, waarvan de heidelbergen dan verder gaat, omdat hij ons, ons allemaal, zonder onderscheid, omdat hij ons, dat woordje ons, dat geeft een meervoudigheid te kennen. En het is zeker, dat de kerk uw Gods verblijdt is, dan er nog meer zalig worden als zij. Het is zeker dat Paulus blij was als er onder zijn prediking mensen toegebracht was. Want het is een wonderlijke liede die lieden is gunnend. Al kan ze niks geven, ze zelf gunnen. waar dan apostoloog getuigd wij dan. Gezanten van Christus wegen. Bidden de mensen alsof God door ons bade. Laat u toch met God verzoenen. Waarin ze immers hebben ervaren. Wij dan die weten wat de hel is. Wij dan die weten wat de toren gods is. Wij dan die weten wat de vloek der wet is. Wij dan die weten wat op de schrik des allerhoogsten is. Want daar maakt een volk in de doorleiding kennis mee. Eer ze naar de hemel gaan hebben ze de hel gepasseerd. En in de passering van de hel zullen ze de hel mijnen. En dat zal de kortste weg zijn naar de hemel. Want zij worden van hel waarderen, Waardig door de offer aan de Jezus Christi voor de hemel. Om daar te zijn te blijven. En even geluk. God bedankt te zeggen. Voor de wonderen. Die hij in hen en aan hen geopenbaard heeft. Omdat hij ons zalig maakt. Staat er dan zo ramzalig met ons bij. Dat we zalig gemaakt moeten worden. Staat er dan zo ellendig met ons voor. Staat er dan zo ellendig met ons voor. Staat er dan zo ontzaglijk vreselijk met ons voor of aan. Gelieden, er zijn geworden woorden voor. Daar kan ik geen woorden voor vinden. Want zonder bekering dan is de wereld maar een voorspel van de hel. Zonder een waarachtige bekering is de wereld maar een voorspel van de dood. Dan is deze wereld maar een voorspel van het goddelijke gericht. Dan is deze wereld maar een voorspel van de rechtvaardige oordeel God die in de lucht hangt. En die boven elk mens hangt. Dat we vanmiddag ook nog weer gezien hebben. Wat wat sterven toch eigenlijk zeggen we? Wat of dat sterven toch eigenlijk is? Die losmaking, die losmaking van ziel en lichaam die zo nauw aan elkaar verbonden zijn. Zo nauw aan elkaar verbonden, ja zelfs nauwer als man en vrouw. Het beste huwelijk, hoe nauw dat je verenigd bent met elkaar. Ziel en lichaam zijn nauwer met elkaar verenigd. Die zijn gelijk op de wereld gekomen. Die hebben alles samen afgeleid. En als dat weer van elkaar moet, dan zie je die doodstrijd, die doodsworstelingen. Het lichaam houdt die ziel vast en de ziel houdt dat lichaam er vast. En dan moet er een scheiding vallen. Dan zie je vaak het doodsweet en het doodstrijd in die scheiding van lichaam en ziel. Je geopenbare men moet melk kan loslaten. Je mag erbij staan en je mag eraan doen wat je nog kan doen. Maar de reis moet alleen gemaakt worden. De reis is een losmaking van een vrouw en een loslating van je kinderen. En een loslating van je goederen wat ook mag bezitten. Geen boer zal iets meenemen nog van zijn feeststaat. Niemand zal iets meenemen, geliefde, naakt zijn we op de wereld gekomen en naakt zullen we daar weer heen keren. En als je dan een mens ziet sterven en daarbij staat en die worsteling ziet dat het lichaam wil blijven en die ziel die wil niet gaan, die wil niet gaan, want die hoort bij het lichaam, die hoort in het lichaam en ze moet toch het lichaam prijs geven. Want het oordeel des doods, dat zegt, ten dagen als we daarvan heen, dan zult ge niet, dan kunt gij, maar dan zult gij den dood sterven. Nu heeft God de Vader ene lieve zoon, eentje maar, geen twee hoor, oh, één. En die ene geliefde zoon, waarom die alles gemaakt had, want als die zulke zoon niet gehad had. Dan had er nooit geen wereld geschapen. Ook nooit geen nieuwe wereld. Hij heeft alles om zijn zoons willen gedaan. En hij doet nog alles om zijn zoons willen. Waarvan Psalm 33 hem is getuigd. Door het woord des Heren door Christus. De zonen God is de wereld gemaakt. Met alles wat erin is. Waarin we nemen zien. Dat deze Christus het oogwit des vaders, het harte des vaders, de beminde des vaders, de geliede des vaders, die die altijd ziet en altijd aanschouwt. En hoe zal ik kunnen verhalen de vermakingen die de vader in de zoon, de zoon, de vermakingen in de vader, en hoe dan deze drie personen elkander verheerlijken, elkander bedoelen, elkander beogen. Altijd de eer voor elkaar zoeken. Deze drie eenheid is naar de waarheid eden een eeuwige eenheid. En als de Vader zich het eerst openbaart in de huishouding der zaligheid, waarvan de waarheid in het zegt dat de Vader van zichzelf is en dat de Vader in de huishouding tot zaligheid. De eerste geweest is in de verkiezing. Waarom? Waarom moest God verkiezen? Kan de verkiezing hem heerlijker maken? Kan de hemel hem zaliger maken? Kan dat? Is hij niet vol zalig? Is hij niet gelukzalig? Heeft hij niet alles in hemzelf? Met eerbied gesproken: God heeft het nooit slecht naar zijn zin, nooit. God is ook nooit moe in zijn wezen. Zijn wezen kent geen moeheid. Want in dat goddelijke wezen, daar ligt de oneindige heerlijkheid der drie goddelijke personen, die daarin elkander eeuwig beogen en daarin elkander eeuwig verheerlijken. De Vader, zowel de Zoon als de Zoon zijn Vader, zodat in de eeuwige heerlijkheid dan zal die ganse kerk de vader aanschouwen in Christus, als hun edige, hun edige vader. Want wat getuigt Christus, wij zijn heen gaan van de aarde, en ik zal den vader bidden, dat u een ander een trooster geeft, maar ze zullen ook die derde persoon zien, de welke uitging van den vader en van den zoon. De welke plaats nam in die verharde harten. De welke plaats nam in die spilonken van ons hart. Want wat is er slechter dan ons hart. Was er goddelozer dan ons hart. Geliefden. Dat als die God en Heilige Geest niet verworven was. Dan kon die bij ons niet in dalen. Zonder dat we verteerden. Dan kon die bij ons niet in dalen. Zonder dat die ons verdoemde dan kon hij bij ons niet huisvesten zonder dat hij ons weg deed als kap. Maar omdat hij op grond van de verdiensten van Christus, daalt die derde persoon in het hart van een zondaar en overtuigt hem van zijn zonden en overbuigt hem, dat overbuigen wil zeggen. Hij trekt hem met de eeuwige liefde des vaders om eens te maggen gaan willen, wat God wil, wat wil God voor zulke een, die daar op aarde ontdekt wordt aan zijn zonden, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welvaar heb, hoort hem, wat heb er al niet plaats, eer dat een zon daar is luistert naar die tweede persoon, want in de weg van overtuiging, dan is er geen Jezus, alleen maar een rechtvaardig God, wat is er van nodig dat in zonder het uitschreeuwt? Is er nog een middel? Is er nog een middel? Is er nog ontkoming? Is er voor zo'n nare kermer nog ontferming? En dat alles werk God en Heilige Geest zelf geliefd. Zodat David ervan betuigde er de 116e Psalm. In dat derde versag, 8, werd mijn ziel door u gered. Hij je ook een reddeloze ziel? Ben je ook een ongered mens? Loop je als een ongered mens over de wereld? Geen redding, dat is reddeloos. En reddeloos wil zeggen hopeloos. En hopeloos wil zeggen goddeloos. En goddeloos wil zeggen zonder God en zonder Christus op de wereld. Deze zoon God, die is tot een Jezus gemaakt van de Vader. Die heeft hem zijn menswording toegezicht. Die heeft hem zijn menswording beschikt van eeuwigheid. En de derde persoon heeft dat menselijke kleed voor hem geformeerd. En God, en heilige geest, hebt Maria overschaduwd. Waarin de waarheid zegt dat heilige dat uit u geboren zal worden. Dat zal God zoon genaamd worden, Want hij zal ons dan leggen. Dat woordje ons. Geen remonstrant leer. Verre van dat. Dan leert de ganse waarheid ons. Dat er een predestinatie is. Dat er een eeuwige verkiezing. En gelukkig wordt, Gelukkig. Want hij de verkiezing wegneemt. Wordt er niemand meer zalig. Niemand. Niemand. Maar de verkiezing die zorgt ervoor dat de hemel volkomt. En de verwerping die zorgt ervoor dat de hel volkomt. De moois overdenk. De predestinatie leer hebben het getal vastgelegd tot de eeuwige zaligheid. En het stuk van de verwerping heeft het getal voor eeuwig vastgezet voor de en Niet één te weinig naar de hemel, en niet één te veel naar de hel. Niet één. Beide plaatsen worden door God gevuld, gelieden. Beide plaatsen. En de zonde maakt de hel vol, en de genade maakt de hemel vol. Omdat Hij ons, dat is gelukkig meervoudig, zijn. we, maar we lezen in openbaringen zegen. Van de 144.000 staan er voor een troon. Alle verkorenen, alle verlorenen, alle wedergeborenen. Alle geheiligden, alle gereinigden, alle gewassenen. En staan daar voor een troon. 144.000. Maar daar kunnen wij niet bij zijn. Bij die 144.000. Dat zijn uit de twaalf stammen in Israël. Maar daarna zegt die zag ik een schaar, een schaar. Dan houden we alle kleine kerkjes op. En dan gaan alle kleine kerkjes er niet oud gereformeerd op. Dan vallen alle kerkmuren met één weg, met één weg. En dan schiet er maar één kerk over en dat is de kerk van Christus. Dat is een grote schare die niemand tellen kan als ze zijn van God geteld. Ze zijn van Christus geteld want hij heeft voor elk die personen, heeft hij persoonlijk de schuld gedragen, de zonde weggedragen, de toren Gods weggedragen. Ach ik zou dit nog wel nader willen uitpluizen, dat wonder der eeuwige bewondering dat er geen massale bekering ooit plaats gehad heeft maar de bekering ook van die 3000 dat is zo persoonlijk geweest dat Piet heb Janne niet bekeerd en Janne Klaas heeft niet bekeerd dat is allemaal zo persoonlijk gegaan persoonlijk hebben ze het geleerd die gij gekruist hebt die gij geduld hebt en persoonlijk hebben ze het geleerd, geloofd in de Heer Jezus Christus, hoe slecht, Hij maakt je recht, hoe vuil, Hij maakt je schoon. Geloofd in de Heer Jezus Christus, hoe verdoemd ook, Hij is het wiens verzoen. Hij is het geliefde, dat woordje ons en dat zalig maken, wat wil dat zijn. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Dat kan ook beter beleefd worden dan besproken. Want zalig gemaakt, dat is God voor u. Wie zal er dan tegen u zijn? Zalig maken, dat is God in u. Wat kan er dan nog kwellen? Wat kan er dan nog klemmen als God in u is? David zegt, in God is al mijn heil, mijn heer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Wanneer die waarheid vervuld wordt, dat God je zalig maakt, dan zwijgt de wet. En dan verteert het recht, God is niet, maar dan spreekt God door Christus. In zijn bloed, in zijn dood, in zijn gerechtigheid, dit zal mij zijn, dat offer van Jezus, dat offer van Christus. Dat zal mij zijn als de wateren Noach, zegt God, toen ik eenmaal zwoord. Dan dezelfde niet meer over de aarde zullen gaan. Altijd heb ik gezworen. Dat ik ineens niet meer. Toen me dat gebeurde, toen zou ik van mijn benen gevallen zijn. Toen me dat geschieden geliezen, toen smolt men hart. smolt zomaar weg en ik een eeuwigheid die meer op uw toorn is want de oorzaak van de toorn is weg volk. de oorzaak van de vloek is weg de oorzaak van de verbolgenheid is weg de oorzaak van de verdoemenis is weg en dat is de zonde als dat alles weg is wat schiet er dan over en ik zal u tot een god zijn en gij zult mij tot een volk zijn dat schiet er ook Bedenk dat is toch een overschot o oh ja, O oh ja, een overschot. He. Waarin je eeuwig zingt en drinkt, dan zingen zij een verblijf. Het leven is hier zwaar en bitter, maar hij haalt dus een kerk door. Hij haalt er dus straks uit ook. Ja, doet hij ook. Dat doet hij ook omdat hij ons zalig maakt en dat doet hij tegen onze willen in. Hij wil zijn volk zalig maken, hij wil ze zaligen en dat doet hij tegen willen danken. Want die mens wil maar leven, leven, leven. En we moeten hier sterven voor de Amerikanen. Gelukkig mens die door het ingestorte leven hier gaat sterven. zodat hij straks gestorven is. En het leven zonder sterven overblijft. Want daar sterft niemand, niemand. Daar zal geen rouw meer zijn en ook geen berouw. Daar zullen geen verliezen meer te lijden zijn in de nek. Daar zal een vriend zijn vriend niet meer verliezen. Ik dacht vanmiddag nog toen bij dat sterfbed stond. Eens was ik bij Kobus Hendrikse. De welke zijden vlak voor zijn dood. Het is alles vrede hier en daar. Het is alles vrede. Met God verzoend geliefde Dat wil er wel. En met de dood verzoend. En met die graf verzoend. En met de wormen verzoend. En met de maat. En met alles verzoend. Want dan maakt God het goed. Zoals God dat doet. En zoals God dat geeft. Er zijn geen slagen. Waar Christus niet ondergekomen is. Er zijn geen noden waar Christus niet heen geweest is. Daar zijn geen beproevingen. Die Christus niet afgelegd heeft. We hebben een medelijdende ogen. Priester zet en apost. De welke medelijden kan hebben met onze zwakheden. De welke zelf aan alles verzocht geweest is. toch uitgenomen de zonder. Uitgenomen de zon. Maar zegt die ons. Zalig maakt van alle onze zon. En u zal die ganse uitverkoren kerk geboren worden om wedergeboren te worden. Die ganse voorgekende kerk zal op aarde komen om God te leren kennen in zijn deugden, in zijn rechten en in zijn goddelijke eigenschappen. Die ganse uitverkoren kerk. Die zal op aarde tweemaal gegenereerd worden, en tweemaal gebaard worden, en tweemaal gedoopt worden, en duizend doden sterven. Alleen ze voor eeuwig God gaan erven in een land waar sterven en eeuwigheid niet gevonden zullen ge worden. jongen houdt, mocht God ons wakker spullen, voordat we in de hel wakker zullen worden. Mogen de Heer nog nooit bij den arm nemen en nog eens toeroepen met een goddelijke stem. Bekeert u bekeer, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in u, en dood. Maar daarom, en als ik dat nou zeg geliefde, dan zul je dat toestemmen. Maar als God het zegt moet ik ingaan stemmen. Dan ga je vanaf hier straks naar huis en zeg oh God, nou ben ik aan de beurt. Nou ben ik aan de beurt. En dat kan niet, heren, dat kan niet. O God, ontferm u mijne. Hij maakt zijn kerk zelf roepen, omdat hij ze zo graag hoort. Werkelijk waar. Muziek in de hemel van de oren van de Heer Zeebo. Dat is als een arme weduwe, als een arme gelet de moeder uitroep. O God, help. O God, red. O God, geef nog kracht. Heer, geef nog stem. Dat is muziek in de oren van de Heere Zegel. Die hoort niets liever als hij zegt het zelf. Roep mij aan ze. Roep aan mij als je het benauwd hebt. Roep aan mij als je niet meer leven kan. Roep aan mij als je niet verder kan. Roep aan mij. In uw benauwdheid. God vraagt het zelf. God vraagt zelf aan die mens. Roep eens aan mij als je niet verder kan. Roep eens aan mij als je verstand ophoudt. Roep eens aan mij als je meent in je nood verzwolgen te worden. Roep eens aan mij als je niets meer ziet dan duisternis. Roep dan eens aan mij en dan waarlijk geliefde. Dan is dat roepen verworven door die goddelijke here Jezus. Die 33 jaar op aarde geleefd heeft en alle dagen en nacht. Was hij de man des gebeds. Nooit anders gedaan als gebeed. Wat zeg ik? Hij was het gebed zelf. Hij was het gebed zelf. En hij heeft zijn volk. Van de vader gehad naar Matthijs 10. En daar is hij zo mee tevreden. Daar is Christus zo blij mee. Hij is zo blij met zijn kerk. Dat is niet te zeggen. Hij houdt er zoveel van. Dat hij liever tien maal gekruist wordt. Als dat hij er eentje van dat getal van zijn vader miste. Hij zou liever tien maal naar de hel gaan. Omdat er eentje in de hel bleef liggen. Ach ik denk. Ik denk aan Thomas. Je kan hem allemaal niet waar in zijn naam. Die man kon maar niet geloven. Die man komt maar niet geloven. En hij nou zei ja maar Thomas Maria. Dan, dan zei hij ja dat is Marina. Maar Thomas Peter is dan. Dan zei hij ja dat is Peter. Maar altijd dat is die en dat is die. Maar Thomas dan. Waar je je leven getuigd hebt. Laat ons met hem gaan. En zei hij, ja dat was toen waar. Maar nou is het ook waar. Dat nooit meer kan. Toen was het waar. Dat er open was. Toen was het waar. Dat de Heer het met me maken zou. Maar nou is het ook waar. Dat van alle kanten donker. Van alle kanten duister. Nou is het ook waar. Dat in dichter naast, moet. zo God zijn genaver nooit meer van ons vermen. Nu is het ook waar, dat ik het uitschrijven moet centreren uw licht en uw waarheid, nee. En geloof, uw gelieden, nee, de je niet geloven. Of de heren, het dus in de praktijk brengen, dan alle harten in de hemel kloppen over zijn bos. Alle harten. Alle harten in de hemel kloppen over zijn ziel. En zeg het tot haar, hij zult van mij niet vergeten zijn. Laat een vrouw haar zuigvalling vergeten, laat dat geschieden. Maar gij zult van mij niet vergeten zijn. Voor uw verdruk is een bewijs dat je aan je denkt. Uw en is een bewijs dat je lieve geeft nog is. En dat de weg naar de hemel een weg is vol voethangels en klemmen. Hoe meer dan God van je houdt, hoe meer slagen dat je zult ontvangen. Om je rijk te maken waarvoor. Voor de dood, die van alle slagen, van alle zonden, van de hier, Van alle zonden. En er moet niets meer zijn dan zonde. Enkel zonde, alleen zonde. En er moet je niets meer kunnen dan zonde geheden, zonde vanavond, zonde vanavond, en morgen. Dan moet je niets meer kunnen doen als al maar zonde zijn wetten overtreden, zijn verbond schenden. En daar zegt een Heidelberg Remus van. Omdat hij ons zalig maakt van alle onze. Dat woord onze, dat wil zeggen dat er niemand, niemand als een Heilige geboren wordt. Dat er niemand geboren wordt met een Wetergeboorte. Dat wil zeggen dat we alle dezelfde genade nodig hebben, dat leed maar. Dezelfde rechtvaardigmaking van nodig hebben. Tot de wegneming van schuld. En tot een recht en eeuwige leven. Het wil zijn dat er niet door bloed gereinigd zou moeten worden. Dat er niet door bloed geheiligd zou moeten worden. Zonder bloedstorting is er geen plaats in de hemel. Je kan zonder bloedstorting niet schoonkomen. Je kan niet schoonkomen. En God ontvangt niets ongewassen in de hemel. Alleen wat door bloed gewassen. Daar zegt er ook immers de waarheid van. Deze zijde, die uit een grote verdrukking gekomen. Ze hebben een lange kleding. Wit gemaakt. Je die hebben ze wit gemaakt. In het land. daarom staan ze voor een troon. De God en dienen hen dag en nacht, in zijn tempel. En als ik dan zie, volk, dan maar nog maar vijf minuten in ons loopbaan van de hemel zijn. Nog maar vijf minuten en dan zal de dag aanbreken dat die kerk zal gaan naar haar eeuwige heuvel en merenberg. Het is maar vijf minuten in het licht van de eeuwigheid gezien. Het is maar een ogenblikje dat de kerk zal ervaren onze lichte verdrukking die zeer haat voor mij. Ze werkt een uitnemend gewicht der eeuwige heerlijkheid. En jongen Hout, hij zonder Christus gestorven, waar moet er gaan komen? Waar moet er gaan komen, jongen zonder bloed? Waar moet ook terecht komen? Wanneer we met al onze schuld gaan verheffen, dan zullen we het gewaar worden dat de rechter der eeuwigheid zo nauw zien zal en zo nauw oordelen zal. Dat er niet één pennetje schuld binnen zal komen. Alleen dat betaald is. Alleen wat voldaan is. Alleen wat door recht verlost geworden is. Nog een ogenblik voor. En de dag wil aanbreken. Dat alle schaduwen zullen gaan vlieden. En dat de kerk zal gaan om nooit meer van huis te gaan. Dat daar zingen we niet meer. Gij weet, o oh God, hoe zwerg. Daar is er niet te veel meer, dus niets meer. Hier denk ik wel eens dat het haast te veel wordt, maar daar gelieven, daar zal alles licht worden. Daar zal alles leven weten. Daar zal alles genade weten. Ik denk dat de aankomst al zo verrassend zal zijn, want de vader wacht u en de zoon wacht u. En de Heilige Geest wacht u. Als deze drie personen op u wachten, wat moet dan de eeuwige zaligheid niet uitmaken? Als de Vader niet buiten u zijn wil, en als de Zoon niet zonder u de hemel erven wil, en als de Heilige Geest niet zonder u, dat leven wat eens eeuwig geleefd zal worden, wel nu, de Heer ontferme zich over ons af. En verheerlijke zijne genade. Christus wordt nog gepredikt. Hij wordt nog voorgesteld als een zaligmaker. En ik weet zeker, als je die zaligheid één keer geproefd zou hebben, als een verloren doemeling, als een verloren ellendeling, om het recht en de gerechtigheid, God. En als dan die Christus geholpen wordt voor het eerst in je leven. Als hij geopenbaard wordt in zijn beminderlijkheid, in zijn schoonheid en in zijn gepastheid, dan moet je van hem uitroepen: Ach, dat hij de mijne waren, niet te zijn. Hij is zo gepast, volk, dat hij er genoeg aan heeft. Voor tijd en eeuwigheid. Jij hebt er genoeg aan om voor een vader te staan. Jij hebt er genoeg aan om er eeuwig God in te verheerlijken. Mijn God, vervullen al uw noten, jongen en met zijn goddelijke zegenen mocht niemand onze weg nemen, voordat schuld en zonde weggenomen door een weg van recht en gerechtigheid, dan krijgt God zijn eer en de zondaar de zaligheid. Amen. Een enkel woord aan biddelijke Jehovah. als u het gebruiken wil, dan zou er een mens door bekeerd kunnen. Als u het gebruiken wil, dan zou er een mens door verontrust kunnen worden. Dan zou er een mens door heilbegerig gemaakt kunnen worden. Dan zou er een mens door bang gemaakt kunnen worden. Tot een droom dergenaar. Dan zou er een mens opgejaagd kunnen worden. Tot die plaat waarvan u wordt getuigt, Deze ellende en ellende in de Heer horen. En verloste hem uit al zijn benauwdheden. We zeggen uw naam hartelijk dank. Voor uw genoten hulp. o lieve koning. Met u kunnen we zijn. Met u kunnen we oud worden. Met u kunnen we leven. Met u kunnen we sterven. Ach aan schouw En onze gemeente. Bezoek het met uw heil. Ach gedenk. Gedenk de geslagen heer. Bezoek ze nog met kracht. Bezoek ze nog met sterren. Bezoek ze nog met een beetje lust. Ach, verwaardig Met David uw knecht. Ik zal mijn mond niet opdoen. Want gij hebt het gedaan. Amen. Het aske van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de eer toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eer kroon dragen. Door u, door u alleen, om het eeuwig welbaar. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Dat is het achtste van Psalm 89. Merci.